Start. Met het Journaal. De Noord-Syrische stad Aleppo is weer helte en daarmee is Aleppo weer veilig, zegt de Syrische staatstelevisie. De afgelopen weken is er in Oost-Aleppo een hevige strijd gevoerd tussen de opstandelingen en het Syrische leger, met steun van de Russische luchtmacht. Inwoners van dit deel van Aleppo hebben zwaar geleden onder de gevechten. Er was een groot gebrek aan water en voedsel, ziekenhuizen werden gebombardeerd en medische hulpverlening was nauwelijks mogelijk. De winkels van Bruna zijn inzet van een strijd tussen de postbedrijven Cent en PostNL. Die willen allebei in Bruna winkels een balie waar mensen pakketjes kunnen ophalen of versturen. PostNL heeft al veel afhaalpunten bij Bruna filialen. Cent kondigde vandaag aan dat er Bruna hubs komen in 300 vestigingen van de keten. Waarvan ook DHL gebruik gaat maken. De topman van Cent zegt dat PostNL uit de Bruna winkels zal verdwijnen. Maar PostNL houdt voorlopig vast aan de samenwerking. Partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Koenders actie onderneemt tegen de blokkade van de website van de NOS en de NOS-app in Turkije. Ze vinden dat hij contact moet opnemen met zijn Turkse collega om de blokkade zo snel mogelijk op te heffen. Gisteren werd duidelijk dat mensen die de NOS-site of app willen bezoeken een foutmelding krijgen. Het zou te maken hebben met beelden die de NOS online heeft staan met van de moord op de Russische ambassadeur afgelopen maandag. Op keuringen of tentoonstellingen van paarden mogen geen jonge paarden met gekoupeerde staart meer komen. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven bepaald. Oudere paarden, waarvan de staart is gekoupeerd, mogen nog wel deelnemen aan keuringen. Sinds 2001 is het koeperen van paardenstaarten verboden, maar het keuren en tentoonstellen van staartloze paarden mocht nog wel. Het college van beroep voor het bedrijfsleven maakt daar nu een einde aan. Het weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen. Het blijft droog, wel mist De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. In de avond wind en regen. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zie dit is kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. Mega excuus hoor, want uh, ik had eventjes niet in de gaten dat dat vliegtuig uh, nog in beeld stond. Ja, en dan zegt uh, Marcus altijd dan weer, weer een beetje zo van... Uh, hè Marcus, wat zeg je dan eigenlijk? Toch een beetje jammer eerlijk gezegd, hè? Be be beetje jammer. Vroeger hadden we daar wat voor, dat was dan... Mwa, mwa, mwa, mwa. <laughs> uh, wel een interessant dagje gehad, geloof ik, hè? Op tournee in Eindhoven geweest. Uh, ja, was even naar Eindhoven. Even, even een vriend van de familie uh, opvangen die weer terugkwam met een Mali. Mali nog wel? Ja. ja dus dat dan is een, daar, beter uh... weer uh, beter weer daar dan, dan hier in ieder geval. Ja, ja, maar dan uh, moet je even van Amsterdam naar Eindhoven... en dan weer terug naar hier. En dat redde ik niet helemaal voordat onze uh, uitzending begon. Ja, nou, volgende week uh, hebben we wel li live muziek. Daarom, volgende De... week heb ik weer vrij gepland Dan ben ik weer uh, lekker op tijd. <laughs> dus, dus dan kan Marcus weer gaan knutselen en zagen... en weet ik allemaal wat, want dan hebben we Elenna mee. Dus, uh, dus als het goed is, we gaan er nog wel eventjes uh, even helpen herinneren. Want ja je weet het maar nooit in deze drukke feestdagen. Uh, ten tijde ook uh, van uh, Serious Request. Want vandaag uh, viel mijn aandacht dan toch op uh, die jonge Tijn die aan het nagelakken was. En uh, de man, of de, de mannetje, moet ik eigenlijk zeggen, van zes... Uh, wordt er ook nooit meer beter, want hij heeft hersenstamkanker. Dus dat uh, raakte me wel. En dan uh, slik je toch weer. En dan heb ik ook iets gezegd op Facebook van... jongens, kunnen we dan ook niet voor altijd aardig zijn? En moet het dan alleen maar met de kerstdagen? En als we dan op een gegeven moment uh, dan weer het uh, nieuwe jaar ingaan... Nou jongens, het is weer over. we gaan lekker elkaar weer de hersens inslaan. Of uh, we lopen weer achter een een of andere blonde pruik aan. Zoiets. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Ik geef het toch een klein beetje een politieke lading hoor. Eerlijk gezegd, want ik ben het af en toe een beetje zat. Goed, je hebt het al net kunnen horen. Toen was ik hem vergeten uit te zetten. Maar ik ga hem nu gewoon aanzetten. Want dat blijft natuurlijk gewoon een heel mooi nummer. Hier is States Republic. Ja, en dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes goed aanslingeren. Want anders dan. Everything kijk, dit bedoel is good ik dus. And wat achtergelaten bij een collega van Universe Radio. Uh, die, uh, die jongen die is uh, live uh, te volgen op Facebook. Uh, wat hij aan het doen is. Uh, Michiel Bouwmeester. Uh, als je zit te luisteren toevallig. Uh, nou, ik ben ook bezig, maar ik heb niet een uh, telefoon aanstaan waar ik wat live op te zien ben, hoor. Dus uh, je zult het doen met, uh, met de stem op de radio. Dus dat uh, zeg ik er dan maar even gauw bij. Uh, deze dame, trouwens, moet wel even keurig netjes afkondigen, want anders blijf ik die prutser uh, die ik ook voor negenen ben geweest. Stage Republic met Spark. Uh, Corjan uh, de Raaf, de man, zit uh, daarachter. En hij heeft al wat prijzen weggepakt... bij de Amerikaanse indie muziekindustrie. Als ik het goed zeg. Leggen leg het een beetje, een beetje kromme uit. Maar goed, uh, over indie muziek uh, gesproken... dit is er ook iets. Uh, die zijn zelfs uh, bij ons geweest. Dakota met Icon... Dan niks. Heb ik dan op een gegeven moment alles gedraaid? Ja, volgens mij heb ik gewoon twee nummers achter elkaar gedraaid. Ja. Je moet wel bij de list blijven, ja Koper. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment een 5 en een 0 hebt. Dan, dan, dan, dan begin je toch een beetje een seniorenleeftijd te krijgen. Dus het gaat allemaal in een wat lagere versnelling. Ja. 18 minuten over 9. Ik zit ook met een scheef oog te kijken naar wat zich afspeelt in Breda met dat serious request. Dat heeft Thomas natuurlijk gedaan. En uh, dan heb je alleen niet het geluid... maar wel uh, de beelden. Uh, ook altijd wel heel erg leuk. Hoor. Wat ze aan het doen zijn daar? Uh, twee man. Ga er maar aan staan. Uh, Frank van der Linden en Dominic uh, Verschugger zitten uh, nu uh, voor dit jaar in het huis... waar altijd drie DJ's zaten. Dus dat betekent dat, uh, dat je toch een jasje uit moet, uh, moet doen... en dat je het met z'n twijntjes moet op uh, gaan zitten knappen. Dat is een dubbele uitdaging. Um, goed, twee nummers achter elkaar. Alaska Pollock en Where Do We Go? Goede tekst, dat is één... Twee is dat ook de, de single gewoon heel erg goed een kraas steekt. En een van de mensen die daarachter zit is Jelte de Vries. Maar hij uh, zit ook in de begeleidingsband van Lucas Hamming. Ja, die. Uh, de man die uh, ook uh, de huisband is geweest bij De Wereld Draait Door. Ja. Uh, daarvoor, Takota, die hebben ook een De Wereld Draait Door uh, experience uh, gehad. Namelijk uh, vlak voor, uh, voor kerst of tenminste eigenlijk een week na onze uitzending uh, zijn ze geweest. En uh, toen hebben ze het nummer Icon laten horen in de muziekminuut. En dat vind ik toch wel een beetje tragisch... dat er altijd maar een minuut voor staat. Want het nummer dat is zo verschrikkelijk goed. En uh, deel van die band uit... Uh, of uh, wie maakt er dan deel uit van die band? Uh, dat zijn uh, ja, min of meer uh, waar uh, twee lijntjes lopen. Lana Koper met dubbel O. Die uh, is een dochter van Jan Koper. Die hebben we kunnen horen bij Doe Maar. Eerder in dit uh, programma. En uh, natuurlijk Lisa Brammer, de frontvrouw van de band... En ja, wat uh, zo leuk is... en dat hebben we ook natuurlijk uitgezonden... is dat zij... Uh, de dochter is van een oud collega bij mij... Uh, waar ik ooit uh, gewerkt heb bij een waterleidingbedrijf... hier in de buurt. En uh, muzikaal gezien uh, klopt het ook wel... want Moederlief deed uh, top 40 uh, bandjes... en dat uh, zag, de Lies, uh, zag de kleine Lisa ook... en die denkt, dat wil ik ook... maar dan tien keer beter... en dat is dan ook uiteindelijk gelukt... met eigen materiaal... want daar is Dakota dan uit voortgekomen. Um, nu, weer een uh, tijd voor even wat anders, uh, vrienden. Want ja, uh, ik uh, heb toch ook uh, dit uh, liggen. Uh, dat is Convoy. Nee, niet Convoy. Ga ik zo doen. Uh, maar eerst uh, ga ik wat anders uh, draaien. Want uh, wat heb ik nou uh, net even in de mailbox uh, gekregen? Paulien Koning. Die zegt, uh, ja, ik heb er iets uh, uitgebracht. Eigen beer. Het is een maand geleden dat ze dat uh, gedaan heeft. Uh, het is een, uh, ja, een ode aan Ofra Haza, een Israëlische uh, uh, dame, een zangeres die, uh, die dat ooit uh, gedaan heeft. Uh, heeft ook een hit uh, gehad. Ik uh, ben even snel de titel van, uh, van dat nummer kwijt. In de jaren tachtig gebeurde dat. En Paulien Koning heeft een eigen nummer geschreven. Oem um al Ghajep, zoals dat nummer dan heet. En dan ga ik dan uh, maar eens eventjes, uh, even naar uh, de, de eten in slingeren. Want ik uh, ben toch ook vrij nieuwsgierig hoe dat uh, gaat klinken. Maar de, zo klinkt hij dus. 16 november dus is dat uitgebracht. Dus dat is een dikke maand uh, geleden.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 Bye. The girl that went missing Is still out at sea The tide is slithering in on its belly Taking a sagging sandcastle down A weathered flag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 Wie dit nummer bekijkt op YouTube ziet dat uh, dit opgenomen is op ons eigen Zandvoortse strand. Tenminste voor een deel dan. Night Falls on the Town van Ruud Houweling. Hij uh, is de man uh, die ooit uh, geweest is uh, bij onze voorlovers. Martijn van Bavelgem en Wilco Tubak in het uh, toenmalige programma Breed. Maar dan uh, was Ruud uh, nog onderdeel van Cloud Machine. Uh, dat is hij nu niet meer. Hij is nu uh, voor uh, eigen gewin uh, bezig. Nou ja, eigen gewin. Hij is nu gewoon op het solopad. En Erasing Mountains, daar uh, legt hij de laatste hand aan. En in uh, februari, dan gaat hij dat album presenteren in de Melkweg Amsterdam. Uh, waar komt Ruud vandaan? Nou, hij komt uit Zandvoort. En het is de buurman van onze voormalige uh, CFM-presentator en programmamaker Edwin Keur. Kennen we hem nog? He, de, dat was uh, Hold on Tide met uh, Lambda. Ergens uh, midden jaren negentig uh, heeft hij toen op een gegeven moment... met, met uh, Jeffrey de Gans een, een een of andere Europees dance hit uh, gescoord. Maar uh, dat is een beetje een muzikaal buurtje daar uh, rondom die watertoren. Dus, uh, want uh, ja, er schijnt daar nog één iemand uh, te wonen... Uh, die uh, ooit nog uh, wat, wat songs heeft uh, geschreven voor het uh, Eurovisie Songfestival. Ik ben de naam even ontschoten van deze, uh, deze jongen. Hij had een uh, wat... wat Kroatisch of Servisch achternaam. Dat, dat sowieso. Dus dat uh, moet ik er dan, dan maar even bij zeggen. Uh, dus het is... Uh, en die komt daar ook uit die buurt. Dus wat dat er gaat, uh, kan je alleen maar... Uh, uh, er uh, een beetje jaloers op zijn. Dat we toch hier wat, wat muzikantjes... Uh, nou, muzikantjes. Muzikanten hebben rondlopen. Goeie drummer van Gollum. Uh, twee uh, goede uh, frontlieden. Uh, in de personen van Marlene Serps en Danny van het Lo. En natuurlijk deze man, Ruud Hauweling. Uh, en er zit er nog uh, ergens eentje in het land. Uh, die heeft uh, dan ook een Zandvoortslink. Uh, die is uh, getrouwd met een Zandvoorts. Uh, dat is Erik Merenboer van Julius. Is er ook ooit uh, geweest. Nou, het aardige daarvan, van dit verhaal is uh, dat uh, het uh, album mede uh, wordt uh, mogelijk gemaakt. Door Innercore Music. En wie zit daar nou weer achter? Ja, dezelfde man die ook uh, met Julius in zee is gaan. Menno Timmerman. Ja. Nou, dat, uh, wordt, uh, dat wordt nog wat met, uh, met, die, uh, met het hele verhaal. Want ja, daar kom, kom ik weer, uh, weer eens even om de hoek uh, kijken. Goed. Um, eerst weer even wat rustige muziek. You would have been. Ik ben uh, erg op zoek gegaan naar Nish. Uh, Nish is Sietgeheun, Maar ik ben er helemaal kwijt. Maar het blijft wel een heel mooi nummer. En dat is van het enige album uh, die ze zelf met crowdfunding tot stand heeft laten, uh, laten komen. Ik denk dat het uh, nummer ook op, nog op YouTube uh, te vinden is. You Would Have Been, dus van Niche. To feel so much love, so much love, so much love For someone that will never relate me I feel so much love, so much love, so I feel so much love, so much love, and it's mine to give. There the water. En take it away, you know. And love will light. Light your heart till the end. Light your heart till the end. De mannen van C.C. Grant. Uh, ik heb uh, wel even op een clipje gereageerd. Maar dat is niet de clip die je misschien... Uh, uh, hier nu hoort, dat de nummer dat heet Light Your Hearts, is van C.C. Grant, ik zei het al. Um, de frontman Corvin Sylvester heeft uh, ook meegedaan aan dat Ever After project, The Tree of Life, waar een uh, reeks uh, van Rotterdamse muzikanten aan meegedaan heeft. Maar dit is dus zijn eigen band. Daarvoor hoorden we ook iets uit Rotterdam en dat was Nish. Daarachter schuilt Sietske Heun, maar die is zoek op de sociale media. Die zie ik nergens meer. Het uh, nummer You Would Have Been... Uh, hoorde je hier bij Alternative FM. Nu, tijd weer voor... wat folk in country. Dat zou je toch niet zeggen als je in het eerste uur... hebt zitten luisteren naar uh, toch... zware rock en trash metal. Is dit uh, weer eventjes voor de mensen... die dat uh, ook kunnen waarderen. Dus Rivers met Mia Marie en daarachter... Dandelion met Finnegan's Mia Week. Marie. same smile and the same boy crush for a little while she was a little stronger a little braver a little taller and a little crazier pretend. grappig is, uh, toen uh, Andor Sandberg hem uh, op de zondag uh, ooit eens een keer draaide, toen dacht hij, hey, het is uh, afgelopen. En toen kwam er dus nog een uitroodje van uh, Paul Bond uh, van Line, vind ik het, is wake. En die was hij helemaal vergeten. Hij, zei, hij is nog niet helemaal afgelopen. Maar ja, op dat moment won Max Verstappen uh, de Grand Prix van, uh, van Spanje. Dus waren we een beetje uitgelaten op die dag. <laughs> dus dat is weer een tijdje terug. Um, over Zandvoortse zaken gesproken. Daarvoor hoorde je trouwens Rivers met Mia Marie. Gisteren hebben ze daar hun EP in uh, Paradiso Amsterdam uh, gepresenteerd. En over Dandelion kan ik ook nog wat zeggen. Want Dandelion komt 19 februari. Schrijf het maar op. In het Patronaat in Haarlem. Dus dat uh, weet je dan ook maar weer. Uh, en dat is uh, gewoon bij ons in de achtertuin. Want ja, wij uh, doen nog wel eens uh, regelmatig dingetjes voor de Rob arkda woord Komen we ook nog wel eens in het uh, patronaat, Ja, en dan krijg je dit soort uh, flauwekul. Uh, nee hoor. Gewoon lekker komen. Het, uh, ik denk dat er uh, een uh, behoorlijk volle contingent dan in, uh, in het patronaat uh, te vinden is. En nu... Zei ik al dat we een beetje zandvoortse randje hebben. En uh, ja, deze man komt uit Zandvoort. Heeft samen met zijn band één nummer geschreven. Zelf gemaakt. Don't be Alone, van Kessel. staat niet meer. Het is jammer, helaas. Maar goed, aan alles komt een eind. En Marcus en ik zeggen dan altijd in koor... tot, tot volgende week. week. En uh, dat doen we dan uh, met deze Is My Worry Mind met uh, Mr. Dark Horse. En daarvoor hoorde je trouwens Uberich met uh, Uniform Child. Dag! En dan hebben wij natuurlijk volgende week inderdaad nog Elena May. Die dan live komt spelen. Dus voor het eind van 2016 hebben we dan toch nog live muziek. Dus inderdaad, tot volgende week dag.